you waste Right.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 dit is Yuri Stubinetski met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama wil de armoede in de wereld op een andere manier gaan bestrijden. De VS wil niet langer zomaar geld aan arme landen geven... maar wil diplomatie, investeringen en handel inzetten om ontwikkelingslanden te helpen. Dat zei Obama op de VN-top over de millenniumdoelstellingen. Daarin zijn afspraken vastgelegd om onder meer armoede terug te dringen voor 2015... Op de top maakte VN-chef Ban Ki-moon een plan bekend om de kinder- en moedersterfte terug te dringen. Regeringen, bedrijven en stichtingen hebben het benodigde bedrag van bijna 30 miljard euro toegezegd. Daarmee hoopt Ban de levens van 16 miljoen kinderen en moeders te kunnen redden. Het geld wordt vooral gebruikt om de zorg rond geboortes in ziekenhuizen te verbeteren. In de Mexicaanse stad Chatepec hebben militairen een huis gevonden... dat waarschijnlijk door een drugskartel werd gebruikt om mensen te martelen. In het huis vonden de militairen een galg, een bebloede zaag en een snijbrander. Voor het pand stond een auto met bloedsporen in de kofferbak. Ze vonden ook een tak waarin de initialen van het golfkartel waren gekrast. De militairen kwamen achter het bestaan van het martelhuis door een anonieme tip... Sinds 2006 zijn meer dan 28.000 mensen in Mexico om het leven gekomen... in de strijd tussen de drugskartels en het Mexicaanse leger. Feyenoord heeft zich niet weten te plaatsen voor de vierde ronde van de KNVB-beker. In de Kuip verloren de Rotterdammers van Roda J.C. na het nemen van strafschoppen. Titelhouder Ajax versloeg MVV met 5-0. Ook PSV boekte een eenvoudige zegen. Sparta werd met 3-0 verslagen... FC Utrecht won na strafschoppen van De Graafschap. En ook AZ, FC Twente, Heracles en FC Groningen zijn door naar de vierde ronde van de KNVB-beker. Dan nog het weer. Het is helder en een graad of 11. Overdag eerst vrij zonnig. In het westen neemt de bewolking toe en volgen buien. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, en Zomerhits. zomerhit.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 Zandvoort. En jij bent erbij.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 meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. al oh. twintig jaar. To, Live. Live. Dit is 20 jaar GFM. Explore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 Don't know mm. Every time I move I lose Tease how you leave me too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 I, and never thought I cry From seeing people die for their own conviction I know it's all been the before But still you don't seem to stop the ball